De EU-landen zijn het nog niet eens over een Russische olieboycott. Hongarije, Slowakije en Tsjechië zijn het niet eens met een snelle boycott... omdat zij in hoge mate afhankelijk zijn van Russische olie. Vooral Hongarije, dat ongeveer 96% van zijn olie uit Rusland ontvangt, ligt dwars. Dat land eist vijf jaar uitstel van invoering. Om het sanctiepakket te kunnen uitvoeren waarvan het olieverbod deel uitmaakt... moeten alle landen akkoord gaan. Het doel is om het pakket nog dit weekend af te ronden. Minister Harbers van Infrastructuur zegt dat de gang van zaken op Schiphol uit de hand is gelopen. Hij vindt dat de luchthaven alles moet doen om te voorkomen dat het in de zomer weer een chaos wordt. De afgelopen weken waren er op Schiphol lange wachtrijen en annuleringen. Door een combinatie van personeelstekort, onverwacht veel passagiers en stakende bagagemedewerkers. Harbers bracht vandaag een bezoek aan Schiphol. Hij zei dat het vliegveld terug moet naar de kwaliteit die we van Schiphol gewend zijn. De tweede etappe in de Giro d'Italia is gewonnen door de Engelsman Simon Yates. De etappe was een tijdrit in Budapest over 9,2 kilometer. Mathieu van der Poel werd tweede en houdt de roze leiderstraai. Tom Dumoulin eindigde als derde. Het weer in het zuidoostelijk deel is het code geel afgekondigd... vanwege stevige regen en onweersbuien. Vanavond en vannacht droog en dan koelt het af naar een graad of 4. Morgen droog en zonnig en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.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 is de zomer van ZFM. Met, Met nu. Entertainment for you. Zo verloren, verleef ik ieder de woord die je tot me zegt. Of niet steeds opnieuw. niet, hoe jij daar voor me stond, zie ik nog steeds in mijn dromen. In mijn dromen, kon jij dan niet zien. Wat het met me deed Toen je ging, Maar toch blijf ik van je houden met gevoel kan ik niet meer veranderen In mijn hart ben jij niet bij me Alle dagen spook je steeds maar door mijn hoofd Ik kan niet leven zonder janen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 Mijn gevoel kan ik niet meer veranderen In mijn hart ben jij dichtbij bij me Alle dagen spook je steeds maar door mijn hoofd. Ik kan het leven zonder jou Tranen blijven vallen Want ik blijf naar jou verlangen. Ja, Jannes, lekker hoor. Ja, de liefde, ja ja toch, toch blijf ik van je houden. Ja, hey welkom bij het tweede uur van Entertainment for You. En uh, ja, we gaan lekker door met de lekkerste muziek hier ook. ZFM, de zender van Zandvoort en Omstreken. Ja, we er alleen. En morgen... Ben je weer thuis? Ik mis je zo. Normaal vliegt een week voorbij, maar deze duurt. Pas, zal jij weer op schip ontstaan? Dan kijk je mij weer lachend aan. Een ademhaal slaat alle ziel op de vlucht als ik morgen jou stel. Die me wakker maakt Geen mond die zacht een lippen raakt dus in bed Geen arm even om me heen Nooit eerder was Ik zo alleen Them ben ik er ook hoor, ja. Hey, welkom, tweede uur van Entertainment View vanaf de tolweg Dina hier in Zandvoort. Dit is Peter Lahey en jouw liefde, hoor mij. Je hoeft niet te blijven, de liefde verdrijven. Ik weet al meer dan genoeg. Hoe jij naar mij kijkt, hoe jij die blik ontweek, Hoe jij je laatste tijd gedroeg Je had kunnen zeggen Het wordt me te veel Als ik het je vroeg Dan bleef jij maar stil Ik proef nu geen liefde Het vuur is gedood Ik begrijp niet waarom Je mij hebt beloofd Jouw liefde voor mij Bestond al niet meer ik hoorde twijfel in de woorden die hij koos. Jij liep mij zo sprakeloos. Jouw liefde voor mij dus toch al niet meer. Maar jouw ontkende het iedere keer. Dat ik je nooit in je ogen las. Jij liep me denken dat ik liefde was. Voor jou nu geen tijd Ik was zo verweven Het geluk in ons leven Ik had niet gedacht kraak je kwijt En toch was het helder Het ging minder goed Ik heb het verkropt, Maar misschien wel vermoed Jij blijft me zeggen Dat jij van me houdt Maar het huis is niet leeg En de nachten zijn koud Stond al niet meer, maar jij ontkende het iedere keer. Ik hoorde de twijfel in de woorden die ik koos. Jij liep mij zo sprakeloos Jouw liefde voor mij stond al niet meer, maar jij ontkende het iedere keer. Dat ik je nooit in je ogen las. Jij liep denken dat je liefde was. Uit de Ik voel me nu zo alleen Ik denk dat jij straks binnen loopt met je armen Voor mij bestond toen niet meer. Dit is Stanley Asus, Samen met Wendy Rivers hier bij ZFM Entertainment Fuel. Op je 9. Blijf er lekker bij tot 7 uur. De lekkerste muziek. In de stilte van de nacht. kwam jij opeens weer voorbij. Waarom? Kon jij niet blijven, je was een deel van mij. Steeds blijf je in mijn gedachten, jou vergeten kan ik niet. Ik voel me zo verloren, ik heb zo'n fel verdriet. Het deed me zo pijn, ze weten nooit meer bij jou te zijn. Zijn steeds bij jou. Zeg me toch, kom binnen. Nou? Ik moest je verlaten, kon niet anders dan je laten gaan. Het neemt me zo'n pijn. Verslagen bleef je staan. Ik heb geen keus, zal nooit begrijpen wat je deed. Al verdwijn je uit mijn leven, je blijft. Maar ja, zeg me toch, daar ben je nou. Lekker nummer, hè? Ja, dat was-ie dan. Stanley Hazes. En eh, ja, Wendy Rivers. Dit is Julia en Jens Aangevraagd door Jeroen. Jeroen, leuk dat je luistert en welkom. Ja, lekker nummer, hoor. Want als ik jou zie... Vluchten lijkt me even goed... Zodat ik je niet weer opzoek... Want als ik jou zie... Als ik jou zie, komen de twijfels weer zoals elke keer en beginnen we weer van voren. Ik kies nu voor mezelf, maar dat zegt verder niets. Wat ik nog voor je wil. waar ik ook kijk, ik zie je voor me, wat ik ook doe, ik blijf je horen. Waar Julia en Jens. En uh, ja, ik zal je vertellen. Hè? Volgende week zijn ze hier aanwezig. Op zaterdag. Ja, dan zijn ze hier in de studio aanwezig. Jens en Julia. Julia en Jens. Dus uh, ja, ook volgende week weer uh, lekker afstemmen. Dit is uh, Melissa Smilde. En zij hebben het over... Al heb ik jou niet voor mij alleen. En dan denk ik ja vandaag. Zo koud als ik weet dat jij. Niet voor mij alleen, Melissa Smilde hier bij ZFM Entertainment voor jullie op die 106.9, 104.5 op de kabel en nog uh, ja, 6a op het DAB+. Hey Gerrit, uh, Gerrit Vos, hey. dames en heren, aan de telefoon, Hallo. hier in de studio. Ja, ik ben er. Ja, en met een mooie single 1000 rode rozen. Ja, en net voor moederdag hè. En net voor moederdag inderdaad. Was dat ja. een bewuste keuze of... Nee, daar niet, uh, niet over nagedacht. Maar ja, ik kreeg straks ook een interview. Hij zei, het is een mooie single voor de moederdag. Ja, nou ja, dat is, ja. Dat is, dat is dan eigenlijk puur toeval. Ja. Ja. Ja. <laughs> Je hebt een feestje op de achtergrond? Nee, ik kom net thuis. Dus, uh, oh. daar, nee, maar eh... Uh, zodoende. Dus, nee, ja, die komt mooi uit uh, voor moederdag, toch? Ja, nee, maar dat zeg ik, dat is uh, ja, eigenlijk gewoon uh, een geluk bij een ongeluk. Ja. Ja, want uh, wat, wat, hoe, is, uh, hoe is deze titel ontstaan eigenlijk? Want... Nou, ik heb uh, in twintig jaar geleden heb ik een single gehad. Ja. Die is heel veel gedraaid bij de radio stations of bij piraten en zo toen die tijd. Ja. En dat heette Duizend Mooie Dromen. En uh, ja, ik wou uh, iets hebben, ja, eigenlijk wat, uh, ja, geen korven, maar eigenlijk iets. Weer iets neus uitbrengen. Ja. Ja. Dus ja daar gaat, gaat er veel tijd overheen. Dus ik heb even gezocht uh, bij mijn eigen nummers en andere nummers. Dus, en toen kwam ik iets mooie droom tegen. En, dus, en daar heb ik een andere tekst op geschreven in een kwartiertje. En ik heb een met Jongen Nederlands. Daar heb ik een nieuwe band, een engagement bij laten maken. Ja. En zo is het ontstaan. Ja, want. Even kijken hoor. Uh, was, jij, was jij bezig met een album? Ja, ja, ja, ja. Ik heb al, uh, we zijn al bezig met een nieuwe single, ja? en, en daarna komt de album. Oké, okay. uh, is, al, uh, uh, is er al een titel voor, voor de album? Of, uh... nee, nee, nee, nog nee. niet. Okay. Ik, weet, ik, weet, ik weet ook nog niet de titel van, van mijn nieuwe single. Oké. Okay. Maar zouden... uh, mijn man, Manfred Jongeneles die, die is daar wel druk mee bezig. Al. Ja, goed, maar dat geven we gewoon nog niet prijs, laten we het zo zeggen. He? ja ja, ja hou we eventjes uh, de verrassing ja, uh, in <laughs> ja toch <laughs> ja. hey maar um, ja, heb, jij nog, uh, heb jij nog een leuk nieuws te melden uh, sta je nog ergens een leuke podia's uh, aankomende zomer ja, ja ja ja ik heb morgen uh, een podium en uh, maar daar sta ik helemaal in uh, stadskanaal een stadskanaal dus, ja. oké okay. dat is wel een eentje weg ja. van ons uit hè ja, ja ja dus ja en dan heb ik ook nog uh, ja, verjaardagfeesten uh, ik heb ook nog uh, communicanten over twee weken sta ik bij Rotterdam en uh, Toppers van Oranje geloof ik. Oké. Okay. Ja, Dennis, ja, die, die, die stuurt elke keer uh, wat er binnenkomt, die stuurt hij dan door, ja. Ja. Dus, uh, uh, er wordt ook nog tv-opnames gemaakt, want hij is ook nog bezig met onder Brabant, hij is nog bezig met uh, de ANT-programma, de ja, ja, ja. muziek Ja. Ja, dus, uh, want Dennis die is, die is nog druk bezig met alles. Maar ja. ik heb... Uh, al op of heb interviews al gehad, hè? Ja, helemaal goed, he, ja. Hij wordt er goed van, ja. Ja, ik, ik Dennis, en Dennis, uh, ja. Bij Dennis zit je goed? Ja, Dennis doet, doet al uh, jaren mijn uh, promotie. Ja, ja. Nee, maar dan zit je goed, en uh, ja. Ik zou zeggen, zitten, <laughs> gewoon zitten blijven. <laughs> ja, nee, ja, ja. ja. kijk altijd te brede en, uh, en de samenwerking is goed. Ja, waar, ja, waar we ja, zo ja. naar een andere kant. Ja, inderdaad. Nee, daar gaat het om. Je moet er zelf ook tevreden over zijn. Want dan, ja, eh, als je zelf niet tevreden bent of, of, of twijfelt, ja. ja, ja kijk, kan ik wil de luisteraars ook eh, iets over mij willen weten. Je kan dus gewoon kijken op mijn Facebook Gerrit Vos. Ja. Dus ja. Uit Eindhoven, dus ja, dan zien ze automatisch ja, op mijn. mij. Of ze gaan rood het blauw, Ja, dus want wat dat is op Facebook en uh, uh, Instagram. Ja, ja, ja. En, en had je nog meer uh, social media uh, sites? Ja, ik sta ook op Twitter, maar daar doe ik eigenlijk weinig mee, want ja, ik, ik, heb, ik, ik doe ook werken, dus uh, ja, ja. buiten mijn werken dan moet ik ook nog uh, optreden en ja, ook nog van alles. Ja goed, uh, voor de mensen, ja, uh, je, je kijkt af en toe nog wel eens op Twitter neem ik aan. Ja, ik kijk ook wel op Twitter, maar ik doe ook uh, het meeste gewoon via Facebook. Ja, ik ben ja. nou uh, die vrouw van mij die doet uh, een nieuwe Facebook bij aanmaken, vent. Een fanclub? Een fan, fanclub, ja. Ja, ja, ja want, want 5000 mensen, ja. En ik, ik, ik, ik zag dan ongeveer nog 10.000 mensen op de, in de, in, op, op de wachtlijst. Ja. Die tegen eigen aan we hadden gemeld. Ja, ja. ja dus, okay. dus, dus eigenlijk moet je nog een, een tweede uh, fan, uh, fansite ja. aanmaken. Ja, ja of, ofwel een grotere uh, Facebook, maar ja, ik ja. weet niet of, of die bestaan. Uh, ja, die bestaan wel degelijk. Ja, maar ja, ja, ja. uh, mijn 5000 is ja, Max. Ja, nou, maar dat, uh, dat kan verhoogd worden inderdaad als je, als je daar uh, eventjes een melding van maakt. En daar uh, ja, wordt wel uh, een, een klein bedrag ja, gevraagd. Ja, mij. Is bezig, ja, ja, ja, ja. mee bezig. Mijn is daar al uh, mee bezig, uh, kijken hoe we het kunnen uitbreiden. Ja, het is in ieder geval mogelijk, uh, Gerrit. Ja, we gaan het pro proberen. Ja, dus dat, uh, dat, dat is wel te doen. Hé, hey, ik zou zeggen, uh, ja, ga hem lekker aankondigen. Dan gaan wij hem draaien. Ja, dat is goed. Uh, beste luisteraars, de nieuwe single van Gerrit Vos. Ik gaf je duizend rode rozen. En dat allemaal voor en moederdag. Ja, en voor de vrouwen natuurlijk voor moederdag. Ja, helemaal, hè. Zeker. Ja. Hé, hey, ik zou zeggen, in ieder geval, jij ook een fijne moederdag. Ik je de ja. En uh, we spreken elkaar gauw weer. Oké, okay, dankjewel. Hé, hey, groetjes, een goed weekend. Hey. Oké, okay, goed gekeurd. Ajaai. Ze zeggen dat ik van je hou. Ik gaf je duizend rode rozen. En die zijn speciaal voor jou. Zijn al die rozen uitgekomen. Weet niet de schat ik hou van jou. Dag en nacht droomde ik van jou. Die onweerstaanbare vrouw. Geluidend ja, rode rode Ik weet wat ik voel voor jou, kom toch heel dicht bij mij. Ik kan ook niet meer zonder jou, de liefde gaat nog meer voorbij. Ik gaf je duizend rode rozen, ja die zijn alleen voor jou. Ik heb ze met liefde uitgekozen. en die zijn al die rozen uitgekomen? lieve schat, ik hou jou. zijn al die rozen uitgekomen? schat, ik hou, van jou. Skrat, ik hou van jou. Gerrit Bosch. Ja, en uh, ja, duizend rode Rozen hier. De, ja, lekker zo. Uh, lekker nummer zo voor. Uh, Moederdag toch natuurlijk. Dus ja, voor degene die uh, morgen... Ja, eigenlijk een, een, een, een, iets moeten verzinnen. Ja, ik zou zeggen, de, de, draai deze single. Ja, doe dat gewoon. Hé, hey, um, Willem, jij vraagt een plaatje aan. Hannes Junior. En verlangen naar jou. Hier komt hij dan. En blijf erbij, hè? En tot de telefoon tot de klok is voor 7 uur. Mijn naam is Fred Heij, goedenavond. En als je zit te eten, eet smakelijk. Heb je gegeten dat u wel mogen bekomen? In gedachten loop ik hier over straat. De lichten springen aan. Het wordt al laat. Nog even voor jij hier weer bij me bent. En ik jou in mijn armen sluit. De straten zijn verlaten, maar jij bent dicht bij mij. En deze avond, sta jij weer aan mijn zij. Ja, het feest kan beginnen. Een rondje voor de deur hier slaat De taal van liefde klinkt lekker uit Ik kijk in jouw ogen en ik voel Dat amor zijn werk doet een tintelend gevoel Hand in hand naar buiten, sla mijn armen om jou heen vanavond zijn wij niet meer alleen Het feesten kan beginnen in de kroeg we gaan zingen, we gaan dansen in alles voor de Heer. Vragen? Ga naar ZFMartisten.nl. We kennen elkaar nu al jaren. Je komt en je gaat. Je schreef dat je gauw weer eens langskomt. Dat maakte me blij, inderdaad. Geef ik je terug, kom maar niet want Het weggaan maakt mij zo van streek Maar je belde nog me op en je zei lieveling Ik kom aan het eind van de week Over een uur zul jij weer voor me staan Maar deze keer laat ik je niet meer gaan Veel meer dan brieven die je schrijft ik wil geen logeer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 Kiezen wat je doet Maar als je blijft Blijf dan voorgoed Over een uur Zul jij weer voor me staan Maar deze keer Laat ik je niet meer gaan Veel meer dan brieven Die je schrijft Wil geen loge wil dat je blijft Straks moet je kiezen Wat je doet Maar als je blijft Lekker Stella bos en uh, over een uur. Zo, hey, ja, hey, daar zijn we weer. Ja. Hé, hey, en ja, er kwam nog een verzoekje binnen. En dat uh, was uh, afkomstig van Perry. Uh, Perry, uh, jij wilde uh, plaatje horen. Donny van der Woest. En de liefde heeft ons allebei.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 Wanneer doen het weer? Dit zal ik nooit vergeten Dit moment die met z'n tweeën pakt me hard. Dagenverdi en uh, ja, Donny van der Roest. En de liefde heeft ons allebei. Hé, hey, we gaan terug in de. Uh, ja, terug even terug in de tijd In de tijd en uh, dat doen we met Koos. En hebben we het over. Zijn het in jouw ogen? Ja, de wereld kreeg een kleur. De Toen jij me zei. Ik zie je zitten. Schoon en... die schreeuwt. Sinds ik jou ken is het of ik zweef en veel meer leef als eerst. Nee, je rieft voor mij geen tweede zoals jij, dus wil ik mijn hele leven bij je zijn. Zijn het je ogen, is het je ster? Combinatie van en stem en ogen. Dit was in ieder geval Koos Alberts En zijn het je ogen hier bij ZFM Entertainment for You. En, uh, we gaan naar uh, Lien en ik doe het niet. Ik doe het niet. Jan Lien. En uh, hey, niet. Dit is... Ja, uh, <coughs> yeah, Lucas en En ik hou steeds meer van jou. Ja, kikkertje in de keel, hè. Eh? Heb je wel eens. Blijf erbij bij zeven uur entertainer voor jou. Mijn naam is Fred. Hey, goedenavond. Wij twee zijn bijna dag.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 Ik hou steeds meer van jou, altijd in mijn gedachten. Alle in en alle nachten, hou ik van jou. CFM Zandvoort 106.9, op de kabel 104.5 en DAB Plus 6A. Blijf bij me vannacht. Thank you. Blijf bij me vannacht, uh, Stefan de Kust. Uh, ja, onlangs uh, hier nog geweest in de studio. En wij gaan door met Corrie Konings. Die wordt aangevraagd door Maarten. En jij wilde horen duizend keer aan jouw gedacht. Ja, ik moest even uh, kijken. Duizend keer aan jouw gedacht. Nou, ik hoop niet aan mij, want morgen mocht je teleurstellen. <laughs> hey, leuk dat je er bent. Tot 7 uur Entertainer View. het laatste plaatje, het laatste verzoekplaatje. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. Ik zou zeggen, geniet van het zonnetje. Heel goed weekend en hopelijk tot volgende week. En uh, hou het erover. Tot dan. Doei, doei. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.